Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De sneeuw en gladheid op de wegen leidden tot veel ongelukken. De verkeersinformatiedienst kreeg vanochtend rond de 100 meldingen binnen. In veel gevallen was er alleen blikschade, maar op de A27 vielen doden. Een Belgische auto raakte ter hoogte van Lexmond bij een inhaalmanoeuvre in een slip en belandde op zijn kop in een sloot. De bestuurder overleefde het, maar zijn vrouw die naast hem zat kwam om het leven. Het KNMI heeft in verband met de sneeuwval een weeralarm afgekondigd. De ANWB en ProRail adviseren mensen om niet te reizen. Het openbaar vervoer ligt voor een groot deel stil. Bussen zijn vanochtend op tal van plaatsen niet uitgereden... en op veel plaatsen is ook geen treinverkeer. Door het slechte weer gaan veel sportwedstrijden niet door. Zo is al het eredivisievoetbal afgelast. Er waren velden waar wel gespeeld kon worden, maar de KVB en de clubs vonden het niet verantwoord om de supporters de staat op te laten gaan. Ook alle zaalhockeywedstrijden gaan niet door en ook in andere sporten zijn er afgelastingen. In Heerlen heeft een bevroren waterleiding geleid tot de vondst van een wietplantage in een leegstaand pand. Bewoners van een andere woning hadden het waterleidingbedrijf gebeld. De leiding bleek door het leegstaande pand te lopen. Toen de politie daar ging kijken, werden 270 hennepplanten gevonden. Er werden ook transformatoren en een afzuiginstallatie gevonden. De politie onderzoekt wie de eigenaar is van het pand in Heerlen. Ook de buurlanden hebben veel last van het winterweer. In Brussel en Düsseldorf zijn de vliegvelden helemaal dicht... In Duitsland zijn vannacht op veel plaatsen recordtemperaturen gemeten. Het koudst werd het in de deelstaat Baden-Württemberg. In de plaats Alpstad degafeld werd een temperatuur van min 30,3 gemeten. Het weer vanmiddag vallen nog enkele sneeuwbuien bij zee mogelijk regen. Temperatuur rond het vriespunt. Na het weekeinde houdt de winter aan met maxima rond 0 graden. Dit was het NOS. -show.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 volgens mij was dit jaar ook een beetje de terugkeer van de ska en uh, de, de pop en uh, van de, van de Brit pop noem ik het maar. Ja, ze zijn een, een beetje de uitvinders. Hoewel, niet helemaal. Uh, maar Madness is, heeft wel een beetje de ska uh, uh, commercieel, uh, uh, ja, een commercieel vaart gegeven in de pop popmuziek. Ja. Tenminste, in de commerciële popmuziek dan. Ja. Zo te zeggen. En dit was Nightboat to Cairo. Ja, leuk uh, is wel dat ze in 2008 ooit uh, zeg maar Oasis hebben vervangen in de hoofdact. Want toen kreeg uh, weer eens een uh, ruzie tussen de broertjes Gallagher en wie kwamen er langs. Madness. En die zeiden: laten wij het dan maar doen. Dus ja. uh, zo werkt dat. Ik zie dat zo op 15 mei uh, dit jaar, uh, volgend jaar 2010. Dan uh, komen ja. ze in de Henneker Musical. Hall. Ja, dus uh, voor die mensen uh, zou het heel erg leuk zijn. Nou, als je in staat bent. Je krijgt een geweldige show. En misschien komt die saxofonist weer aan zo'n uh, touwtje gewoon podium over, want dat staan hmm. ze dan onbekend. Uh, kijk maar naar het clipje van Baggy Trousers. Daar hebben ze dat uh, heel vaak gehad. Oké, okay. ja. we gaan even de stil-scooter opstarten ja, ja. en uh, Laat maar horen. Laat en dan, dan gaan we uh, met z'n tweeën lekker lopen langs de, de muziek! De tweede gedeelte van de Muziekboulevard. 20 december 2009. Het is altijd zo, uh, zo, ja, zo somber vind ik dat altijd. 20 december. Uh, het is net, het is net niet. hè weet je? Ja. Het, is, het is een paar dagen voor kerst. En uh, wat moet je dan eigenlijk? Nou, ik pak dan meestal een goed boek. En ga ja. ik uh, een beetje zitten lezen. Dus en dat... morgen is het de langste dag. De kortste dag. De kortste dag. Ja, ja of de langste, de de langste, en langste en de acht... sorry, dag de kortste dag. Ja, zo. Ja, ja. <laughs> dus voor die langste dag moet je nog even wachten, Ander. <laughs> En helaas hoor je ook kerstmuziek op een zieke <laughs> <laughs> Dit is de nieuwe van Miss Montreal en die heeft het helemaal over Kerstiaan. Ja. Yeah. Singing bells and snowy streets. All around the world. Happy faces everywhere. But you're back. het album It's Better To Travel. Ja, ik heb hem. Ik ben er ook trots op dat ik hem heb. Swing ja. Out Sister met uh, Break out. Ja, een jaren tachtig exponentje. En ze waren de uitvinders van de zogenaamde sophisti Pop. Zoals het omschreven is. Dus dat uh, maakt het ook wel heel erg speciaal. En ik, het, het, voor mij is het eigenlijk een beetje een jeugdherinnering. Want dat was nog een beetje in een periode dat we er stiekem ergens op een zolderkamertje illegale zendertje op uh, zetten. En uh, plaatjes gingen draaien. Dus dat, uh, ik, moet je wel eerlijk, eerlijk zeggen hadden. dat ik je een beetje nu als Maurice Mulder vind hoor. Is het zo? Wikipedia Radio. Nou, valt wel mee hoor. <laughs> <laughs> valt, valt wel mee hoor. Maar ja, die band is uh, nu toch wel een vrij uh, unieke bezig geweest. Uh, midden jaren tachtig waren ze toch echt op hun hoogtepunt. Met Corinne Drury. Dat is een beetje een opgemaakte tante was dat altijd. Zo kwam het altijd bij mij over. Maar mm -hmm. ja, dat... Het, het was ook hele speciale popmuziek, wat ze, en, en inderdaad, jazzy was het zeker. En zeker ook dit nummer, Breakout, dat he, bij eigenlijk wel de bekendste die ze uh, gemaakt hebben. En Surrender was ook een Sorry. hele grote. Ja, ja, ja. Toek, toek, toek. Zeker. De volgende, die gaan we draaien, die, dat is een uh, hele grote band uit de jaren tachtig. Ik, ik hoef alleen maar de eerste, je hoort de eerste toon weet je het eigenlijk al. Ja, nou, laat maar hey, door, dan door dan. Ja, Simple Minds natuurlijk. Ja, ja, die <laughs> zeggen. Ik heb ooit nog eens een paar optredens gezien en dit nummer was toch een van de, de grote gangmakers destijds hoor, bij die concerten. Is het zo? Ja. ja. Oh, de, het ook een, Don't zo you forget about me. En je hoort hem hier op CFM 106 van 9 in Zandvoort op de Eter, Ja.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 Ja, voor mij een van de gemiste kansen dit jaar. Uh, Gabriella Kill, Kill, me, Kill Me heet nee, Gab ze. Gabriella Chilmi Chilmi Chilmi Die uh, was dit jaar de bevrijdingspop Ja, stond, en, uh, uh. Ze was de slotact. En uh, ik uh, zou haar die avond gaan interviewen. En dat heb je niet gedaan? Ik werd ziek. Het is toch niet te geloven dat je ja. dan op dit moment suprem ziek wordt? Was, inderdaad, ze was de trekker van, van Bevrijdingspop in Haarnem. Ja, dus ik heb, ik heb nog nooit zo banend in het uh, snotterend in mijn bed uh, gelegen. Ja, dat geloof ik graag. Dat, uh, dat zou uh, uh, heel erg uniek uh, geweest zijn als we die gewoon voor onze radio hadden kunnen strikken. Dat hebben we ook gedaan. Ja? We toen met CFM en AW Radio hadden we Bevrijdingspop 2009. En ze zat uh, voor ons op de radio alleen uh, niet uh, met de interviewer van Bergen. Nee, wie was het dan? Roderick, ik weet, ik Roderick, het of, uh, Roderick of René? Eén nou ja, van de twee zal het wel zijn. De, ik denk dat de René is geweest. Ja, dat, dat zal Dan heeft René een uh, lucky day gehad, denk ik dan, Dat hoor. denk ik ook wel. Ja, In ieder geval, de, de plaat die je hoorde was Warm This Winter. En helaas is dat ook geen hit geworden. Ik, ik snap er echt helemaal geen bal van. Het is, het is... gewoon een lekker winterplaatje, weet ja. je dat? Ik heb het, het, het zit zitten luisteren, maar dan denk ik van... Hoe kan het nou zijn dat zoiets dan geen hit is geworden? ja. Goed Klinkt gewoon heel erg lekker in, in het gehoor. Misschien moeten we hem zo meteen gaan aanvragen bij Serious Request met 3 Re <laughs> Dat zou een heel goed idee zijn. Jongens zitten alweer een paar dagen opgesloten. Uh, uh, twee mannen en één vrouw. En gisteren had ik al even een tussenstand uh, gezien. Die mm -hmm. is al voorbij de 1 miljoen euro. Dus dat zo, schiet, dat aardig, gaat, uh, schiet uh, uh, ja. al aardig op. En dat, uh, dat, dat vind ik al heel erg bemoedigend eerlijk gezegd. Ja. Dus en wat heel leuk was, want dat, uh, als we het dan toch even over de Serious Request uh, van 3FM hebben. Opgesloten door Maxima. Ja. Nou, het mooiste was nog, ik heb het teruggezien, dat moment hè, van uh, Maxima ging een plaatje aanvragen bij Giel Belen. Welk plaatje moest het dan zijn? En dat was eentje van Anouk. Ja. Zo, dat is rock and roll. Ja. <laughs> dat is gewoon mooi, mooi, mooi vond ik dat. Ja, heel mooi. Ja. Zullen de... wij zoiets doen? Ja. Uh, wij, wij? Ik, uh, ik kan niet een uh, paar dagen zonder voedsel zitten je ja. af, uh, dus, uh... heb je Paaseiland nog wel wat, uh, wat eten gehad ja zeker toch wel ja, ja. dat hoef je niet uh, niet, uh, niet uh, nee dat je was je gewoon niet je hebt geen geweer meegekregen nee. om uh, nee, om het nee, nee. wiel uh, te gaan nee, schieten of nee. wat dan ook nee. dat hoeft er niet nee. hey, uh, altijd hebben uh, dit uh, soort momenten van het jaar ga je altijd terugkrijgen. en ja. uh, 2009 was een uh, bijzonder jaar uh, we de begin van het jaar de de, de rampen met Turkish Airlines gehad ja. en we hebben natuurlijk uh, de val van DSB we meegemaakt ja dus uh, en, uh, ja, een ook... Bolt, die weer eens dus, uh, een tiende van, uh, van het ja. wereldrecord heeft afgelopen ja. tijdens uh, de wereldkampioenschappen atletiek. Dus en dat zijn maar een paar momenten. Maar dan heb ik altijd het, uh, het gevoel om de volgende plaat te draaien. En ja, het turn is, back the clock. Ja. Johnny heeft jazz. Oh, hier bij CFM. En uh, bij de Muziekboulevard met Jaap Koper en Anders Zandbergen. Ja. Zeker, en deze de hier had ooit nog wat met Simone Walraven. Weet is je dat zo? Ja, no, kwijt, okay. dat is je Leuk <laughs> dat ik dat ik dat weet, ja. Ze horen er helemaal niet weer van, van de Men Street Preachers. Ja, het is wel een kippenvel nummer dit hoor. Ja. If you tolerate this, your children will be next. Ja. En ze hebben ook uh, andere goede platen gemaakt. Ja, uh, Het schiet me nou niet uh, 1, 2, 3... Volgens mij Motorzaal uh, Cycle Emptiness is ook ja, ja, ja, dat is ja, ook. Ja, ja. Die, maar dat was nog, en dat is heel uh, leuk wat je daar nou net zegt, dat was nog met Richie Edwards in de geleden. Oké. Okay. die Richie Edwards die hebben ze, dat nou, is een jaar of zes uh, terug inmiddels alweer. Is ineens van de aardbodem verdwenen. Die kwam uh, in Wales reed met een auto rond. Die auto die hebben ze met een draaiende motor en een uh, openstaande portier hebben ze aangetroffen. Maar geen Reggie Edwards. Oké, okay, dus die is gewoon uh, van de aardbodem verdwenen. Is, is gewoon van de aardbodem verdwenen. Dat overkwam ooit uh, ook nog eens een keer uh, Jeremy Spencer van uh, Fleetwood Mac. Maar die kwam later nog eens ineens terug als een een of andere profeet bij een een of andere geheimzinnige secte. Dus wat er met Richie Edwards is gebeurd, we weten het niet. Dus... Oké, okay. nou goed, het was de Ministry Preachers. Yeah. if you tolerate this, your children will be next. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, we kunnen het, uh, met één woord uh, kunnen we het zeggen. We, de studio wordt inmiddels bekogeld door, uh, door uh, snaakjes. Op de jeugd. Snaakjes. Snaakjes. Ja. Ja. ja. En bij deze snaakjes opgelet. <laughs> Want als jullie daarmee door blijven gaan, dan gaan we dus nu even wat maatregelen nemen. De politie is onderweg. Dus uh, ik zou oh, even gewoon kei, keihard uitkijken want uh, ja, we hebben ook nog van die wachttoren hier boven op de studio en er staat ook wat stroom op, dus okay. niet meer doen. Hè? Hey, we gaan even kijken naar het weer, ja, want uh, volgens mij is de, de, de ergste sneeuw is uh, inmiddels uh, geweest als ik naar uh, de, de weerradar ga kijken. Ja. Maar in een groot deel van het land snelt het matig tot zwaar, verder staat er veel wind en hebben we lokaal ook te maken met sneeuwjacht. En sneeuw en de overlast houden tot uh, het eind van de middag aan. Pak jij die buis maar, jongen. Ja, want uh, er is nog meer. Uh, als we kijken naar de temperaturen zoals ze nu zijn van ongeveer laten we zeggen van een minuut of twintig terug, dan zien we dat de temperatuur hier in deze streek inmiddels is opgelopen naar twee tot bijna 2,5 graad boven nul. Dus ja, ik merk het nog niet. De sneeuw blijft gewoon liggen, mm -hmm. maar het is gewoon op oppassen geblazen en dat zal ook de komende dagen nog wel handhaven. Als ik eventjes het weerbericht van Lex van de Horn even gauw voor mijn netvlies. Haal, dan is het morgen af en toe nog een bleek zonnetje erbij. De temperatuur ja. uh, loopt iets op. En de nachttemperaturen lagen om en er bijna het, het vriespunt. Fit. En de wind kwam uit het zuiden. Dus dat is uh, voor uh, morgen in ieder geval. Oké, okay, en of we weer de kerst gaan kijken, dan. Uh... Ja, dat weten we niet niet. Dat heeft nog steeds. Eeeeh. Jongen, het is altijd een beetje moeilijk. Ja, dit vond ik wel grappig. Er is ook een James Morris, een acteur. Ja, is het zo? Oh, ja. Ik <laughs> heb meegedaan met Twitter, ja. maar daar hoor je zo meteen even alles ja. over. Ja. Dit is de single Never Ever Hurts Like You. League, hoor je op CFM voorbij komen. Human, een van de mooiste platen die ze hebben gemaakt. Ja, van een producers producersduo. Dat doet mij ook weer inderdaad denken aan zolderkamertjes en illegale zenders. Met Jimmy Jam en Terry Lewis. Maar die waren toch wel verantwoordelijk voor een hoop hits in die periode. De SOS-band hadden ze onder andere. Maar ook Janet Jackson, inderdaad, die... En, uh, zoals hebben ze deze keer uh, geproduceerd, uh, Human van de Human League. Uh, bijzonder was toch ook dat uh, de, de leadzanger van de band, uh, Philip Oki, die had toen uh, ze de eerste single eigenlijk waarmee ze een bekendheid hadden, dat uh, was Don't You Want Me. Dus er was een typische haardracht. Je zag echt, uh, de helft was lang en de andere helft was kort. Maar hij is toch ook van Together in Electric Dreams? Ja, samen met... Uh, dan moet ik even nadenken. Van, volgens mij was dat hij een gozer van Kajakugu. Uh, ja, George Omaroder volgens mij. Ja, dat, dat, dat had hij het uh, samen mee gedaan toen. Ja. Maar het was een heel mooi nummer. En Phil Oki kan dus inderdaad ook produceren. Dat heeft hij ook bewezen. Martin Ware, dat is uh, al een, een andere helft van, uh, van Human Lick. Die is later nog ergens opgedoken in... Uh, dan moet ik even kijken. Heaven 17. Uh, oh, dat is best ja. Ja, dat ziet jullie beetje... hier ook staan. Dus het is, uh, Heaven 17 uh, is uh, een van de mensen... Uh, uh, dat was Martin uh, Ware, was dat. En James Morrison, die hadden we daarvoor natuurlijk. Ja, en dat, was, uh, dat is ja, ook een acteur. Ook een acteur. Ja. En hij uh, speelde mee met uh, de, de, film, uh, de film, de tv-serie 24. En uh, hier speelde hij de rol van counter-terrorist unit-leider Bill Buchanan. Ja. Het zegt me helemaal niks, maar goed, het is altijd wel leuk om even te melden, toch? En de andere James Morrison, dat was dus degene die we gedraaid hadden. Die heb ik ook nog eens een keer gezien bij het, uh, de opvolger van Live Aid. En dan stond hij daar gewoon met een simpel akoestisch gitaartje op het podium. Mm -hmm. En dat was zo goed. Het okay. was echt vreselijk goed. Dat, uh, ik, ik, ik was toen eigenlijk wel een beetje om wat dat, okay. wat dat gaat. Dus. Nou, dit is echt een muziekboulevard geworden. Dit, uh, want je krijgt zoveel feit van jou Kovro. Ja, ja, ja. Daarom heet het ook de muziekboulevard. We ja. gaan het ook gewoon... Uh, he, het heet ook muziekboulevard, dus moet je het over de muziek hebben, vind ik. Ja. Deze dame had in 1995 een groot hit, Sophie Die Hawkins. <laughs> Moest even nadenken, ja. maar jij speelt het wel even voor me in. Uh, Helemaal. Right beside you heet het plaatje.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 met een gave clip was dat. Ja. Paul McCartney We All Stand Together, wat mij betreft een van de, de leukste kerstplaten Aller ja, ja, en over Paul McCartney gesproken. Ik zat uh, gisteren even op YouTube uh, te kijken. En uh, ja, er is één nummer van de Beatles waarmee je uh, mij aan het janken kan krijgen. En dat is met de London Winding Road. Die oh. heb je dus nu niet gedraaid. Maar goed, uh, kan ik wil het heb alles een... hebben. Hè? Ja, maar goed. Maar ik heb iets uh, gevonden uh, van, uh, van Paul McCartney. Waarin hij een concert gaf in de States in 2002. Nou, echt. daar zag je op een gegeven moment. ging hij zitten achter de piano. De band zette dat nummer in. En dan zag je in één keer zo van die hartjes. En toen zat hij helemaal zo. Zo, van ja. <laughs> die eerste twee drie noten had hij dus nodig om uh, op gang te komen. Dus het tekent ook uh, hoe McCartney is. En overigens wordt hij nog heel erg gerespecteerd in, uh, in de wereld, hè? Want hij heeft vorige week had hij in het Gelre ook weer de zaal plat gekregen. Oh, is dat zo? Ah, Oké. Okay. Ja. Gaan nog twee plaatjes draaien, jaap. Ja, van uh, lijkt van uh, goed, deze er eentje van is de Jackson Sisters. Uh, dit is geen familie van hoor. Hey. I believe in miracles. Ik heb vandaag een beetje poging gewaagd om uh, toch uh, een aantal platen te draaien met, uh, met kerst erin. I Believe in Miracles vind ik daar ook uh, eentje uh, bij, uh, bij passen bij een kerstplaat die het eigenlijk niet is. Maar toch een klein beetje een, uh, een link daarmee heeft. Ja En uh, volgende week, Andor, ja. dan gaan wij elkaar weer zien. Want dan is het uh, zover. Eurohit 2009 komt eraan en het is een echte er geworden, mag ik wel Beetje. zeggen. Ja, dat, ja dat Zeker weten. Want uh, jij mag het uh, bal gaan openen tussen ja. 10 en 12. Dan uh, mag ik tussen 12 en 2 zitten. Dan hebben we tussen 2 en 4 op Harms. En tussen 4 en 6 is het dokter Europa zelf, Sjord van Dam. Dat okay. sluit dus. En zometeen hebben we zondag in Kennenland ja. met uh, Roderick uh, de Veen vanuit uh, de studio uit uh, Overveen. Is dat? Ja. Nee, hey, dat ruimte, Over ja, Overveen. Overveen. Ja. Ja, ja. En dan uh, zal Roderick daar wel waarschijnlijk aandacht aan gaan besteden... met uh, de brandweer die in uh, Zandvoort actief is uh, geweest. Ja. En wellicht ook nog uh, een stukje van het speelveld. Ja. Dat hoop ik dan maar. Dat hij zijn mail heeft uh, gelezen. <laughs> ik hoop het ook. <laughs> dus, ja. En uh, wat dat, dat betreft heeft hij pech... want alle wedstrijden zijn afgelast. Uh. Ja. jongen, jongen. Ja. Jonge. Goed, zometeen. Poco. Poco, inderdaad, ja. hoor je ook nooit meer wat van. Eén nee. nachtvlieg, compleet één nachtvlieg. <laughs> volgende week zijn Jaap en ik weer. Ik tussen 10 en 12 en Jaap tussen 12 en 2 in Eurohit 2009. Voor nu een hele fijne zondagmiddag. Graag tot de volgende keer. Als laatste, Poco, call it love.